Eerder wilde Merck alle banen van de onderzoeksafdeling in Os schrappen... maar daar werd fel tegen geprotesteerd. MSD Organon in Os houdt zich bezig met de ontwikkeling van geneesmiddelen. Minister De Jager van Financiën wil dat Griekenland extra maatregelen neemt... om de financiële crisis in dat land onder controle te krijgen. Zonder die maatregelen zal Nederland niet instemmen met extra noodhulp. Griekenland dreigt te bezwijken onder de enorme schuldenlast. Het land heeft een noodlening van de EU gekregen van 110 miljard euro. Het is de vraag of de Grieken die lening kunnen terugbetalen... en mogelijk hebben ze nog meer geld nodig. Nederland zal daar alleen mee instemmen als de Grieken extra bezuinigen... hun economie hervormen en staatseigendommen privatiseren, zegt de jager. Maandag praten de Europese ministers van Financiën over de situatie in Griekenland. De vogelgriep die gisteren werd vastgesteld op een bedrijf in Kootwijken Broek is van een milde vorm, de Voedsel- en Warenautoriteit. Dit betekent dat het virus wat de uitbraak veroorzaakt... Uh, weinig uh, klinische verschijnselen geeft uh, bij uh, de dieren... en ook voor de mensen dus ongevaarlijk is. Omdat de milde variant kan muteren... zijn alle 9000 kippen op de boerderij in Kootwijkenbroek geruimd. Ook geldt in een zone van 3 kilometer... rond het bedrijf een vervoersverbod voor pluimvee en eieren. De 60 andere pluimveebedrijven in het gebied... worden allemaal gecontroleerd op vogelgriep. De Nationale Recherche is gisteren in actie gekomen... om liquidaties door zware criminelen te voorkomen. Een drugsbende had het vermoedelijk gemunt... op medewerkers van een bergingsbedrijf in Apeldoorn. De criminelen dachten dat die 500 kilo cocaïne hadden gestolen. Wat ze niet wisten was dat de douane de drugs... die verstopt waren in de partij Ananassen... vorige maand al had onderschept in Antwerpen. In Nederland liet de politie het fruit nog eens onderzoeken... in een loods van het Apeldoornse bedrijf. Toen de criminelen erachter kwamen dat de lading daar was... gingen zij vanuit... Dat het bergingsbedrijf de kook van hen had gestolen. Na een anonieme tip kwam de Nationale Recherche achter plannen om de medewerkers te liquideren. Het weer, zon en stapelwolken in het binnenland op een bui. Aan zee blijft het droog. Het is 14 graden langs de kust en 18 in het oosten. Morgen buiig en frisser. Het wordt dan zo'n 16 graden. ANW-verkeersinformatie. Ah, nee, er staat 40 kilometer file. De opvallende files staan op de A20 richting Gouda. Tussen Schiedam en Knopen Terbrechtseplein, 7 kilometer. een auto met pech is daar 1 rijstrook dicht. De A67, Eindhoven richting Venlo. Tussen Asten en de afrit Diesel, 5 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen is daar de rechte rijstrook afgesloten. En de A73, Roermond richting Nijmegen. Tussen Belfeld en de afrit Maasbree, 4 kilometer. Door een gestrande bus is daar de rechte rijstrook...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 Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Een hele goede middag. Welkom vanuit Café de Kroon in Amsterdam aan het Rembrandtplein. U bent welkom om hier de uitzending ook bij te wonen. Hoe overleefde Harren Brouwen de zes zware jaren als baas van het Openbaar Ministerie? Hoe wordt Leo Quarte Arabist, over de opstand in Syrië. Stop met het onderwijs dat niet leidt tot een baan. Een debat, zo direct. En cabaretier en schrijfster Paulien Cornelissen... recenseert onder andere de film Water for Elephants. Jens Olderkaarten schreef een boek over de imposante carrière... van kickboxer en K-1 fighter Ernesto Hoost. En verder Marjan Luif en Friends met Satire, Frits Barend... over de sport, de column van Justus Van Nul en live muziek. Zoals altijd, deze keer van Happy Camper. Vrijdagmiddag live. Happy camper. U krijgt ze nog drie keer te horen deze uitzending. En wilt u reageren? Doe dat dan via onze website vrijdagmiddaglife.afro.nl of Twitter ons afrovml. Het openbaar ministerie lag zwaar onder vuur in de tijd dat hier de baas was. Nog steeds is, nog eventjes. In zaken bijvoorbeeld als de parkmoord, Lucia de Berk, in Post. In die zaken werden zijn mensen beschuldigd van dwalingen, tunnelvisie, achterhouden van informatie. Rechters tikte justitie op de vingers. En een aantal keren ging hij ook door het stof om te erkennen dat er fouten waren gemaakt. Maar van een crisis in de rechtsstaat wil hij niet weten. Eind deze maand neemt hij afscheid, omdat hij dan de maximale termijn van zes jaar erop heeft zitten. En vandaag is hij hier, Harm Brouwer, welkom. Dank u wel. Om te beginnen uh, ja, moet ik u misschien feliciteren, want deze week uh, presenteerde u voor het laatst het jaarverslag van justitie. En daaruit bleek dat uh, de criminaliteit in ons land in 2010 opnieuw is gedaald. Ja, dat noemen we dan vooral de veel voorkomende criminaliteit. Dat is die criminaliteit die de burger voelt, die voor hem ook zichtbaar is. De woninginbraak, de, uh, de, de, de, de autodiefstallen en dergelijke... Die is uh, voor het zoveelste jaar op rij uh, gedaald. Dat wisten we al wat langer. Dat wordt niet zozeer gehaald uit het aantal zaken dat bij ons binnenstroomt... maar dat uh, halen we uit de slachtofferenquêtes die het CBS haalt uh, ieder jaar. En daar blijkt dat uh, 25 procent van de burgers altijd nog... dat moet ik er wel direct bij zeggen hoor... altijd nog wordt geconfronteerd uh, jaarlijks met een vorm van criminaliteit... Maar dat was uh, zes jaar geleden nog 32 procent. Voelt u en die daling? Voelt u dat ook als, als, als ja, nou ja, een persoonlijk, persoonlijk in de zin van het Openbaar Ministerie resultaat? Oh, het, het, het is niet alleen het werk van politie en Openbaar Ministerie. Bepaalt niet. Uh, iedereen werkt daar aan mee. Ook ieder burger en ook ieder bedrijf werkt daaraan mee. Heel wat burgers en bedrijven die hebben heel veel preventieve maatregelen genomen. Gericht tegen woninginbraak of gericht tegen inbraken in bedrijven. En kijk ook naar de beveiligingsindustrie. Er werken al zo'n 32.000 mensen in de particuliere beveiligingsindustrie. Allemaal aan meehelpen, aan, een, aan het terugbrengen van dat criminaliteitscijfer. Precies, ja, uh, ja u, u refereerde het misschien al een beetje uh, aan... maar het is, het is inderdaad, uh, heeft u ook eerder gezegd... Uh, bleek uit onderzoeken maar één vijfde ongeveer... Hè, wat, wat, wat opgelost of, of aangegeven wordt. Nou, dat is van de zware georganiseerde criminaliteit. Hè. Wij maken een onderscheid tussen die veel voorkomende criminaliteit... waar ik het zo even over heb gehad. En dan noemen, hebben we nog de middencriminaliteit... en dan heb je de zware georganiseerde criminaliteit. Waar houdt maar... de middencriminaliteit op en begint de zware? Nou, denk bijvoorbeeld bij serie woninginbraken. Eh, dat, dat zie je dan als een middencriminaliteit. Terwijl als je echt een, een, een georganiseerde bende hebt gericht op drugs. of gericht op de productie van ecstasy. of witwassen. Dan, dan, braai, dan kom je bij de zware jongens. En, uit. en daarvan wordt maar 1 vijfde opgelost. Gemiddeld 1 vijfde. Die percentages voor mensenhandel bijvoorbeeld. die liggen weer hoger dan, dan 20 procent voor die 1 vijfde. En andere liggen daar weer onder. Dus gemiddeld komen we op 1 op de 5 Maar. De, met steun van het kabinet, dat moet ik, uh, moet ik er direct bij zeggen... met steun van het kabinet uh, gaan we er alles aan doen de komende vier jaar. Dan ben ik er zelf niet meer. Maar de komende vier jaar om dat uh, percentage aanzienlijk uh, verhoogd te Op krijgen. Op de schroeven naar? Nou, uh, van 20% naar zo'n 40% wat wordt uh, aangepakt. Een verdubbeling, maar liefst. En wat wordt aangepakt? Daar streven we naar. En daar worden we ook toe in staat gesteld. Uh, er komt, uh, ondanks de bezuinigingen waar je ook treffen, wordt, komt er ook extra geld bij. Um, en de, de, er wordt niet verder bezuinigd bij de politie... De uh, operationele sterkte blijft 49.500, zoals uh, ja. onze minister dat uh, iedere keer uh, uh, voor het voetlicht uh, brengt. Uh, het moet We gaan efficiënter werken met elkaar. De administratieve lasten bij de politie die worden teruggedrongen. Nee, het klinkt natuurlijk uh, heel mooi, ambitieus. En nou, veel mensen moet, zullen, zullen er zijn. Mee mee. Natuurlijk, Je moet altijd ambitie hebben als je ja, nou, gaat. Om ja, maar ik kan me ook voorstellen dat de mensen die u achterlaat denken. ja, hij heeft makkelijk praten. Hij gaat weg en wij moeten in de eerste weken zoveel boeven vangen. Ja, nou, dat, daar kunnen ze dan best wel gelijk in hebben. Ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar ik ik heb in ieder geval geprobeerd om een fundament te leggen... en het vertrekpunt zo, uh, zo goed mogelijk te maken hiervoor. We gaan uh, zo met u verder praten. Bijvoorbeeld over hoe u door middel van RTL Boulevard... meer begrip voor het Openbaar Ministerie denkt te krijgen. Maar eerst het van <coughs> vrijdagmiddag live befaamde Google-lied. Susanne Matthijsen googelde uw naam... en maakte op basis van wat ze vond dit lied. 2 3 Wow, wow, wow. Yeah. Harmbrouwers got the power. Wow, wow, wow. In Voorburg hangt een bordje in het kippenhok, verboden de baas te spelen. Bedoeld voor kleine hart, die vriendjes en vriendinnetjes al taakstraffen zit uit te delen. Het dominante zit er vroeg in, ook al zegt hij dat hij niks heeft met het woord leider. Hij peker. heeft de hoogste functie binnen het OM gekregen, maar is van nature verlegen. Onze crimefighter heeft een kakel schone lijn, maar was niet vies van een beschaafde knoppartij. Een knoppartij. Hij zat op rugby, maar dat werd niet langer gedoogd. Want een raar gezicht, een rechter met een blauw oog, hij was jarenlang Bedrijfsjurist bij Philips. En dus ook rechter bij de rechtbank in Roemmond. Hij maakte overstap naar het OM zonder ervaring. Dokters van Leeuwen op de achtergrond. Zei tegen hem, ga het maar in Friesland leren. Want daar gebeurt toch niks. En brond begint men daar met moorden. De mediabelangstelling is fix. Hij heeft zware zaken voor zijn kiezen gekregen. En als er daarbij ook veel kritiek. Hij heeft... Zo'n drukke baan, geen kleine kids, maar wel een kalme echtgenote. Want ontsnapt een TBS erop, de vrijdagavond is zijn weekend naar de kloten. Wens haar veel succes, zijn termijn zit erop. Hij gaat de baas ergens anders spelen. Terug naar Amsterdam, ook zo'n kippenhoek. En zich bezighouden met kort gedingen. Linet van der Wol, Milou van Bodegraven en Suzanne Marijs. Dit had opgezonden moeten worden naar het, voor het Eurovisie Zonweggeval. Ja, zo. ja, voor de voorronde: dan Echt. waren we er doorgekomen. Ik ben het helemaal met u eens. Ja, ja. U, u, u zat genieten tijdens het lied, zag ik? Ja, ik kan hier werkelijk om genieten. Het is een vorm van cabaret en dat spreekt me erg aan. Ik hou erg veel van zelfspot. De, zeg maar de, wat er toch de kern van iedere vorm van humor is. Dus ik vond dit fantastisch. Mag ik dit tekst straks meekrijgen? Die krijgt in? u uh, ingelijst okay. mee? Althans, uh, als we een lijstje kunnen vinden. Oh ingelijst hoeft niet. oké okay. uh, uh, Maar toch even, want ja, ja, als kind al dominant? Kennelijk. Kennelijk? Ja, ja, ik bedoel, ik, zie dat, ja, ik heb dat verhaal een keer verteld... en nou blijft me dat mijn hele verdere leven achtervolgen natuurlijk. Maar ik, ja. ik kan me herinneren dat we daar in dat kippenhok speelden. In die tijd werd nog veel op straat gespeeld in een kippenhokken Tegenwoordig is dat, geloof ik, niet meer... Uh, ik die niet meer zoveel voor. Nee. En op een gegeven moment zag ik daar dat, dat kartonnetje hangen. En ik denk dat ik een jaar verwacht was geweest, want ik kon het al lezen. En vroeger kon je voor je zesde niet lezen. Want dat liep echt op de lagere school, waar je zes was, dat dat pas begon. En toen stond er, het is hier verboden de baas te spelen. En toen zeiden ze, dat, dat slaat op jou, jij mag niet de baas spelen. Dus... Wat dacht u toen als kind? Ja, dat weet ik niet meer, joh. Je bent kind. Uh, de, de, zo diep denk je daar niet over na, maar het, kennelijk is het me wel bijgebleven. Want het, de, de herinnering is er nog Precies. steeds. Precies, ja. ja. ja. ja want, want tegelijkertijd zegt u ook... ja, ach, leider, leider, die ambitie heb ik op zich niet zo. Maar u bent wel heel snel en veelvuldig in leidinggevende functies terechtgekomen. Ja, dat uh, kun je wel zeggen. In ieder geval bij, bij Philips was dat al uh, snel het uh, geval. Ik heb de eerste elf jaar van mijn arbeidssamenleving bij Philips doorgebracht... in Eindhoven, op de, op de Concerncentrale, zoals dat heet, als arbeidsjurist. Uh, en later ook een betrokkenheid bij CO-onderhandelingen van, uh, van Philips. Um, daar, ben ik als, um, daar kreeg ik uiteindelijk ook leidinggevende functies. Toen ben ik overgestapt naar de rechtsprekende macht, werd rechter. Dan, dat is geen leid, daar was geen leidinggevende functie. En toen werd ik raadsheer bij een gerechtshof... En toen ben ik hoofddossier geworden, zoals ook uh, zo even is gezongen... Mm -hmm. op uh, voorstel van dokters uh, van Leven. Arthur Dokters van Leven, die was toen uh, de uh, voorzitter van het college van PG's. En dat was eigenlijk na files weer mijn eerste leidinggevende functie. En dat, daar, sindsdien uh, ben ik dat gebleven. Ik ben daarna president van een rechtbank geworden. Vijf jaar in, uh, in Utrecht... En toen werd ik weer teruggevraagd naar het OM voor het, voor het college en later als voorzitter. Ja, het leidinggever zit er toch op een of andere manier van nature in? Ja, ik denk het wel. Ja. En ik doe dat ook met buitengewoon veel plezier, moet ik zeggen. Mensen stimuleren. En, en het is ook vallen en opstaan, hoor. Ja, nog, nog even de, tussendoor dat blauwe oog en dat rugbier? Ja. Want dat heeft u ook uh, gedaan. En u, u verscheen inderdaad als rechter met een blauwe oog bij een zitting. Nou, ik kan me nog herinneren dat dat. Uh, ik ben in 1971 uh, in Leiden uh, begonnen met rugby. Ik studeerde daar, Leidstudenten Rugbygezelschap. Heb ik toen een aantal jaar gedaan, altijd in de laagste teams. Dat moet ik erbij zeggen. Is dat minder uh, hevig? Of? Nou nee, kennelijk had ik niet zoveel talent. Uh, dat zou daar wel mee samenhangen. Het kan ook hebben. zijn dat ze daar juist veel harder tekeer gaan. Uh, nou, het was. Ja, het was nou, in ieder geval, ik, vond dat, ik vind het een prachtige sport, kan je anders zeggen. Uh, maar je in in alle opzichten, ogen. Het, is heel, ja, het is een heel hele sportieve sport. Maar toen ik op een gegeven moment uh, als rechter nog steeds rug en ik met een blauw oog op de zitting verscheen. Toen zei de president van de rechtbank, Rommond: het wordt tijd om ermee te stoppen. En um, ja, in die tijd liet je je dat één keer zeggen. En dan, uh, je dan, je daar, dan? dan luister je ernaar. En toen ben ik ermee gestopt. Toen ben ik nog wel veteranenrugby gaan doen. Oh, dat heb je ook? Ja. ja dat, is dat, dat doet u nu ook weer gaan doen? Nou, ik ben nu een beetje te oud. Ik kijk heel veel naar het Zeslandentoernooi... wat uh, bij de BBC uh, wordt uh, uitgezonden. Uh, waar Nederland overigens niet in vertegenwoordigd is. Nee. Daar zie je dus echt de rugby op het hoogste niveau. Wij zijn er niet zo goed in. Hè? Uh, wij zijn er goed in, maar niet zo goed. Nee. En u, u zei het, u was bedrijfsjurist bij, bij Philips... en ja. werd van daaruit rechter. Dat is op zich toch vrij opmerkelijk, lijkt dat, me. Uh, dat komt zeer regelmatig voor. Het, uh, als je kijkt naar uh, de samenstelling van de leden van de, van de rechtsprekende macht dus die, die aan rechtspraak doen... dan komt een, een bepaald gedeelte van de, de RAIO-opleiding... de rechtelijk ambtenarenopleiding. opleiding. Dat zijn de mensen die rechtstreeks van de universiteit... of met een hele korte periode in het, in het, uh, uh, bij de gemeentes of bij bedrijven hebben gewerkt... die dan een zesjarige opleiding krijgen... Uh, om, um, om rechter te worden of officier van justitie. Dat is categorie 1. En categorie 2, dat is ja, wat wij de zogenaamde buitenstaanders noemden. Dat zijn, noemen, het zijn dus de niet-rajo's, zoals ik, u, ja. he, vanuit het bedrijfsleven... die dan overstappen en um, dat, daar kreeg je een selectie van een jaar of twee. Uh, die moest je doorstaan en dan kreeg je nog een extra opleiding. En dan zei ik altijd, dan werd je op de mensheid losgelaten. Natuurlijk um, wel met een stevige begeleiding vanuit de rechtbank zelf. Met heel veel plezier gedaan. Mm -hmm. Maar uh, ook heel spanningsvol. Want als je voor de eerste keer uh, naar een politierechterzitting gaat. echt de eerste keer dat je daar zelf moet zitten. Um, dan, uh, dan heb je er wel spanning in, je, hoor, ja? kan ik u melden. Waar kijk je dan tegenop? Nou, tegen het feit dat je een enorme verantwoordelijkheid hebt. en dat je zo'n zo zitting ook moet leiden. Dat is zo'n zitting waar 22 zaken op staan. met 22 verschillende verdachten, 22 advocaten. Uh, en je moet wel, zeg maar, zorgen dat er recht gesproken wordt, dat het een eerlijk proces is. Ja. En dat er ook nog een, uh, zeg maar, een. Uh, Conform het recht, het zijn vrijspraken, het zijn veroordelingen en een goede straf bij je. Ja, het, het scheelt misschien dat, dat het recht en ook justitie. op dat ogenblik, althans ogenschijnlijk voor de buitenstaander minder onder een vergrootglas lagen dan de laatste jaren. Ja, toen ik, zeker. Ja. Ik zei het in het begin. Eh, ook het Openbaar Ministerie de afgelopen jaren. toen u daar de baas was, lag zwaar onder vuur. de Schiedammer Park, de Berg, in een post. in die zaken ja. bleken grote fouten gemaakt te zijn. Wat, wat kunt u uzelf in die zaken verwijten? Nou, in die zaken zelf, eerlijk gezegd, niet zo heel veel. Zijt dat dat niet betekent dat je vindt dat je geen enkele verantwoordelijkheid ervoor hebt. Omdat het ook allemaal zaken waren die gespeeld hadden in uh, het strafrechtelijk onderzoek zelf. Of uh, de berechting in de, door de rechtbank of later door een hof. Zich allemaal had afgespeeld in de periode voordat ik tot het college van procureurs-generaal toetrad. Um, uh, dat neemt niet weg dat je ook dan, zo heb ik het altijd gevoeld, vindt dat je het wel een... Een verantwoordelijkheid hebt, en ook op zijn minst een morele verantwoordelijkheid hebt. U hebt ook veel fouten toegegeven. Als het, als het aan de orde is, dan, als er gewoon fouten zijn gemaakt. Kijk, als iemand een onrecht is veroordeeld. Als iemand zes of acht jaar ten onrecht in de gevangenis heeft gezeten. dan vind ik dat namens de, als dat vast komt te staan, dat dat toch namens de overheid iemand tegen die mensen moet zeggen. Uh, niet alleen hier is uw schadevergoeding uh, en hier is uw uitspraak. Uh, maar dat je ook zegt, het, het, het, uh, verontschuldigingen, voor wat zich heeft afgespeeld. En als je dan kijkt in dit, bij dit soort zaken, welk uh, orgaan van de staat is dan bij uitstek geschikt om die verontschuldigingen aan te bieden. Dan vind is ik dat, dat justitie dat open... die vervolgt. heeft? Nou oh ja, justitie. Dan vind ik dat dat het openbaar ministerie is. Want justitie is een veel, be be veel breder begrip. Maar het was geen policy uh, bij het openbaar ministerie. Het was betrekkelijk nieuw dat dat gebeurde. Het was, ja, het was in ieder geval dat we dat ook zo uh, op de radio en op de televisie uh, deden. Dat was een nieuw verschijnsel. En dat u mensen, uh, werd, werd u dat in dank afgenomen, eigenlijk? Nou, eerlijk gezegd niet altijd, nee. Want uh, wat vaak verwisseld wordt met elkaar... is dat je een verontschuldiging aanbiedt voor het feit dat iemand... Uh, ten onrechte gevangen heeft gezeten. En dat er dat dat, uh, dan sommige mensen kunnen zijn die zeggen: ja, God, uh, ja. Uh, hij vindt dat ik het hartstikke fout heb uh, gedaan. Dat, dat een hoeft het andere niet te impliceren. Nee, want, want u heeft wel gezegd, er zijn fouten gemaakt. Bijvoorbeeld in die Schiedammer Parkmoord, andere zaken trouwens ook... was vaak het verwijt dat er informatie is achtergehouden... He, door het Openbaar Ministerie, voor de rechter. En dat heeft u vaak weer ontkend. Ja, want uh, dat, dat speelde niet, dat speelde ook niet. Vond ik zelf, althans, anderen denken er heel anders over, hoor, moet ik zeggen. Ja. Mensen als van Koppen, professor van Koppen, de rechtspsycholoog... die denkt er heel anders over. Ik vond dat dat niet aan de orde was. Ik vond dat uh, bij die Schiedammer Parkmoord... niet uh, de, de schuldvraag zich moest richten op die officier van Justitie... Of die uh, advocaat-generaal was een officier van justitie... die in zaken een hoger beroep doet. Uh, maar dat zich vooral richtte op de organisatie als zodanig... die een kennisachterstand in de loop van de tijd had opgelopen... met name op terrein van forensische opsporing. Uh, men ja. wel gebruik maakte van deskundige berichten van, van, van uh, artsen of van uh, of andere forensische deskundigen uh, maar eigenlijk niet goed wist hoe men die, uh, de inhoud van die berichten moest gebruiken. Nou ja, voordat we de hele want het is natuurlijk er zijn veel zaken met veel details zijn ingewikkeld, maar maar hier bijvoorbeeld spitst het zich toe op de vraag was het DNA beschikbaar waaruit zou blij, blijken dat de oorspronkelijk veroordeelde daar niet de schuldige kon zijn. Daar hebben veel mensen van gezegd dat, dat wist het openbaar ministerie al lang, sterker nog. Uh, er is uh, door het NFI, uh, wat, wat, wat, wat daar ja. uh, ook van wisten, zijn er lezingen gehouden op het ministerie. Honderden mensen wisten dat en alleen er werd nooit wat mee gedaan. Ja, ja zo, sterk, zo sterk heb ik het uh, nooit, uh, nooit beleefd. Uh, uh, er zijn uh, in die Schiedammer parkmoord. dat kan ook niet anders als iemand een onrecht is uh, veroordeeld. Uh, zijn er natuurlijk op enig moment uh, fouten gemaakt. Ik loop niet weg. Ik heb nooit weg willen lopen. Dat dat betreft natuurlijk ook de politie en het Openbaar Ministerie. Uh, en uh, ik heb toen ook publiekelijk bij die persconferentie verontschuldigingen aan de betrokkenen uh, aangeboden. En vervolgens is de vraag: hoe ga je er dan mee om? Hè? Ga je dan uh, gewoon verder? Schouderophalend. Jongens, hè, het is gedaan, excuses aangeboden. We gaan hup naar de volgende zaak. Dat kan natuurlijk niet. Nee, hey, wat wel dan? Uh, dat je uh, dat je dus nagaat hoe heeft dit kunnen ontstaan. En toen is uit die schiedammer Parkmoord ook dat versterkingsprogramma uh, voorgekomen, waardoor we de, de opsporing de, door de politie en de vervolging door het Openbaar Ministerie uh, sterk geprofessionaliseerd hebben. om zoveel als maar mogelijk is, en dat is iets wat je mag verwachten van het Openbaar Ministerie: dat zoveel als maar mogelijk is. Uh, voorkomen wordt dat het in de toekomst nog een keer gebeurt. En nee, dat is nee, een verantwoordelijkheid die op mij rust. Niet dat deze fouten niet meer voor zullen komen. Ja, de garanties kan ik niet geven uh, dat het nooit meer voorkomt. Rechtelijke dwalingen die komen in alle rechtssystemen voor en zijn van alle tijden. Ja. helaas. Maar het verontrustende was misschien dat daar waar ze voorkwamen, het in bijna alle gevallen niet door het systeem zelf, is ontdekt, door u of door het openbaar ministerie, maar door altijd door mensen van buiten, of door ja. journalisten. Journalisten, maar ook wel door wetenschappers, uh, moet ik zeggen, met name uh, de, de, de professor van Koppen. Uh, Ton Derksen, wetenschapsfilosoof. De, de, de Derksen, wetenschapsfilosoof. Als we praten over Lucia de Berg. En Van koppen als we het hebben over die Schiedammer ja. eh, Dus parkmort. dat vergrote natuurlijk niet het vertrouwen in uw apparaat. Nou ja, het, het vertrouwen moet, eh, op, in, het, in het openbaar ministerie moet ontleend worden... aan eh, hoe wij vervolgens met eh, die tekortkomingen die geconstateerd worden omgaan. En dat wij daar ook verantwoording over afleggen. Dat we er open over zijn. Dat we het niet gaan zitten verstoppen. Um, en weghouden bij, bij de media en weghouden bij wie dan ook... maar dat we ervoor uitkomen, dat we zeggen, hier liggen onze tekortkomen. Uh, toekomingen. Uh, groot drama voor degene die daar het slachtoffer van is. Geen misverstand. Wees open en eerlijk. Daarover, wees open en eerlijk, maar geef vooral ook aan, uh, want dan stopt het ook niet mee met open en eerlijkheid, uh, geef vooral ook aan wat je eraan doet om het voor de te toekomst zoveel mogelijk te verkopen. Ja, de, de, de media uh, zegt u maakt daar goed gebruik van. Die speelt een grote rol in uw opvatting over hè, hoe je met dit soort uh, zaken om moet gaan. Uh, sterker nog, deze week voor het eerst geloof ik is er een officier van justitie aangeschoven bij het programma Echt die had Boulevard? Ja, Suzanne de Poorten. Ja. Officier van Justitie in, uh, in Utrecht. Er is geloof ik echt een jury geweest hè, bij u om uit te zoeken welke officier dat zou. Nou, jury. Doen. De jury um, uh, mijn opvolger Herman Bolhaar en ik hebben de selectie gedaan. Oh, u was de jury? Uh, nee, mijn opvolger Herman Bolhaar en ik. Dus uh, we waren met z'n tweeën. Ja. Er waren drie kandidaten, drie officieren van Justitie. Um, en we hebben ook door middel van proefuitzendingen. Uh, hebben wij uiteindelijk met z'n tweeën de keuze gemaakt. Een soort X-factor eigenlijk. Uh, ja, noem het maar zoals u wil. Uh, dat, uh, maar, waarom uh, heeft mevrouw Ter Poorten dan die X-factor? Uh, omdat wij vonden dat zij uh, in de presentatie uh, heel sterk overkwam. De twee andere kandidaten ook, moet ik zeggen. Um, maar zij had, uh, wij vonden zelf dat ze het ja, net iets meer in zich had dan de twee anderen. Criminaliteit als entertainment? Nee, nee absoluut niet. En ook niet als, als vorm van infotainment. Het, is, het heeft allemaal te maken met het, uh, het toelichten van het hele complexe... en ingewikkelde werk van het Openbaar Ministerie. Um, uh, aan de hand van uh, gevallen die zich hebben voorgedaan. Lopende uh, zaken neem ik aan, of niet? Het, het kan ook Althans, dat, dat zal Albert Verlinden graag willen. Uh, het kan ook een lopende zaak zijn, maar dat heeft uh, Suzanne ook heel nadrukkelijk en heel goed toegelicht... Uh, bij de, de eerste uitzending van RTL Boulevard. Uh, dat zij dus over die zaken lang niet alles kan zeggen. Want daar uh, kan best nog een onderzoeksbelang spelen. Zij kan uh, ook eigenlijk niks meer dan normaal de persofficier bijvoorbeeld doet, toch? Ja, want je kunt best wel wat. En terwijl je tegelijkertijd toch uh, zeg maar de privacy uh, van, de, van de, alle, bij zo'n zaak betrokkenen in, uh, in acht neemt. Uh, en, je ook, en dat is natuurlijk ook heel belangrijk, zeg maar. Ook wat uh, een ingewikkeld woord heet de onschuldpresumptie. In het land geldt nog steeds dat je uh, eerst dan uh, uh, uh, zeg maar het Schuldige hebt gedaan. Bent als, als je geschil is, ja. Precies als de rechter ja. de schuldenverklaring heeft ja. uitgesproken. Denk, denkt u dat dit bijdraagt, uh, de deelname van uh, deze officieren aan RTL Boulevard, aan, aan uh, ja, meer vertrouwen in het openbaar ministerie? Ik denk in ieder geval dat wij via RTL Boulevard, wat zich op een heel breed publiek uh, richt. Uh, dat wij uh, de, de bekendheid van het werk van het OM daarmee kunnen bevorderen... en daar op den duur ook zeg maar, meer uh, betrouwbaarheid uh, kunnen krijgen. Maar die betrouwbaarheid krijg je natuurlijk niet alleen via RTL Boulevard. Nou, geen misverstand. Nou, maar nog. Ik denk dat de kijkers uh, uh, niet alleen van de RTL Boulevard wellicht, maar vooral willen horen eigenlijk van, ja, we gaan nu zwaarder straffen. Nou, als het aan de orde is, dan, dan, is dat, dan zou je dat daar kunnen doen. Maar je zou het ook kunnen doen via een interview bij NRC Handelsblad... of via uw programma nu. Denk u, maar want, dus het is een onderdeel van de campagne om, om, om helderheid te geven over hoe u werkt? Ja, precies. Het is, we, we hebben heel veel contacten met de media. We zitten heel veel in actualiteitenrubrieken. Uh, het zij live, uh, het zij via shots die vooraf uh, genomen zijn. Veel meer dan dat in het verleden het geval is geweest. Dat is een bewuste policy geweest. Uh, het Openbaar Ministerie is een buitengewoon machtig orgaan beschikt over heel veel bevoegdheden die diep in kunnen grijpen... in de rechten van mensen. Dat betekent ook dat je eh, daarover verantwoording moet afleggen. Je bent tenslotte een orgaan van de overheid. Je moet ook verantwoording afleggen. Dat loopt via de minister naar het parlement. Maar je kunt ook zelf via de media. Ook doen. via de media. En nog één ander punt tot slot. Want uh, uh, ja, u wil al heel lang eigenlijk opnieuw gaan werken... als uh, openbaar ministerie met burgerinfiltranten. Nu kennen we dat begrip van nog de roemruchtige IRT-affaire. Ja, zeker. Daar ging dat helemaal mis zeker. onder toezicht van de politie werden duizenden kilo's hardworks ons land ja. ingestuurd. Uh, in uh, waarom wil u dat zo graag? Uh, omdat we denken dat het een effectief opsporingsmiddel is... met name om door te dringen in de top van criminele bendes. Uh, met name die, die bendes, die, uh, uh, zeg maar de, de echte zware jongens als ik het zo uh, mag noemen... Die leven, uh, tamelijk, uh, die leven in een tamelijk afgesloten bestaan. Daar kom je moeilijk doorheen. En uh, dan kun je dat op verschillende manieren aanpakken. Ik wil niet zeggen dat ze op dit moment niet uh, worden aangepakt. Uh, uh, die indruk wil ik absoluut niet vestigen. Maar het, uh, het zou echt kunnen helpen... wanneer wij met hulp van, van uh, mensen uit die, uh, uit die, uit die criminele wereld? organisatie zelf... Uh, zeg maar, uh, een goed zicht krijgen op uh, wie het voor het zeggen ja. heeft... en hoe de procedures daar lopen. Nou is het probleem, dat bleek ook uit die IRT-affaire... er zijn toen twee ministers zelfs over afgetreden... eerst Ballin en Fentijn. Dat maar, een tijd geleden. Ja, dat is een tijd geleden. Maar dat, was wel, ja, ja, maar dat was wel het gevolg uh, uh, daarvan. Omdat bleek toen dat het leuk is om met die burgerinvertranten... die invertranten te werken... maar dat je er nooit uiteindelijk werkelijk controle op kunt uitoefenen. Nou, dat, was, dat, was, dat kwam ook uit de parlementaire enquêtecommissie van, van, van Tra eh, nadrukkelijk naar voren. Eh, de wetgever heeft nadien toch de mogelijkheid geopend om met zo'n criminele burger in Vertrouwen te werken. Zij het zwaar geconditioneerd eh, Maar toen heeft het parlement gezegd, dat is eind negentiger jaren. Het mag er wel in de wet staan, maar wij vinden dat het Openbaar Ministerie het niet mag gebruiken. En dat, dat moratorium, zoals wij dat te noemen, dat ligt er nog steeds. Maar, maar dat op. punt van die controle, hoe denkt u dat u er wel grip op kunt houden? Nou, ik, ik zeg altijd dat uh, de professionaliteit, de uh, professionalisering bij, binnen de opsporing en de vervolging, bij de politiemensen, bij het Openbaar Ministerie, dat die de afgelopen 15 jaar heel sterk is toegenomen. Je moet je bij dit soort zaken uh, altijd sterk bewust zijn dat je risico's loopt. Dat wil zeggen dat je het dus niet over de hele breedte kunt uh, toepassen. Dat je het maar in een heel select aantal gevallen kunt doen. En dat daar een absolute voorwaarde bij is dat je niet alleen heel goed screent op de, op de persoon van de, van de betrokkenen. Criminelen blijven je... criminelen en zullen vooral ja, proberen dat, gebruik dat zo niet misbruik zeker, van te misbruiken. Zeker, maar maken. je hebt criminelen en je hebt criminelen. Ze zijn niet allemaal het, wat dat betreft hetzelfde. Maar je moet ze niet alleen goed screenen, je moet ze daarnaast natuurlijk ook eh, onder, eh, zeg maar, begeleiden in dat hele traject. En dat brengt ook met zich mee dat het alleen maar korte trajecten kunnen zijn. Het, het wordt een, een spannende taak voor u, of volgens, als het ervan komt... minister te laten het najaar weten of u, of u ervoor ja, precies. is. Uh, u gaat uh, weer rechter worden, korte ja, dingen ja, doen. Ja, ga weer terug. Daar ja. wens ik u heel veel uh, plezier bij, want u hebt daar plezier in... hebt u ook uh, laten weten. Uh, en ik dank u voor dit gesprek, Harm Brouwer. Heel graag gedaan. Straks gaan we het hebben over het Midden-Oosten, over Syrië. En hoort Paulien Cornelissen, onze gastrecensent. Maar eerst het nieuws met Gert Kluuk. Radio 1: Het NOS-journaal. Voor ik de hoop geef, even Bert van Sloten, straks in het Radio 1-journaal. Voordat we vergeten worden, want uh, wij hebben nog een vraag aan iedereen uh, in het land. Want wij gaan het hebben over de KPN. En de vraag is, mag KPN ons bespieden op het internet? Hoe ver mogen de internetproviders gaan? Laat het weten voor de Radio 1-uitzending via NOS.nl of apenstaart NOS Radio 1. En dat is het Twitter-adres. Nou mag jij, Gert.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 En de vogelgriep die gisteren werd vastgesteld op het bedrijf in Kootwijkerbroek... is van een milde vorm. Wel kan de milde variant nog muteren... tot een vorm die voor kippen besmettelijker en dodelijk is. Daarom zijn alle 9.000 kippen op de boerderij in Kootwijkerbroek geruimd. En dat zijn de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie. Er staat een file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Knoopend Watergraafsmeer en Muiden, 6 kilometer... Op de A2 Den Bosch richting Maastricht... tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt De Hocht 7 kilometer. Door een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. Op de A2 richting Eindhoven staat bij Baterdorp een kijkersfile van 2 kilometer. Als laatste de A4 Amsterdam Den Haag tussen Roelof Arendsveen... en Zoeterwoude Rijndijk 4 kilometer. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Welkom terug... Zit er nog steeds een restaurant, De Kroon, aan het Rembrandtplein, en u bent hier ook nog steeds van harte welkom? Dan hoort en ziet u zo direct Leo Kwarten, Arabist, over de opstand in Syrië... en cabaretier en schrijfster Pauline Cornelissen... die recenseert onder andere de film Water for Elephants. Wilt u reageren, doe dat via onze website vrijdagmiddaglive.afro.nl... of twitter ons, hashtag AfroVML. Lieve luisteraars en mensen hier in de kroon aanwezig... welkom bij de Tweede Tafel. Vandaag bij ons in de studio mevrouw Peets van Koetshuizen en meneer De Rek. Zij komen praten over het verzorgingshuis Zwachtelberg in Leidendorp. Het is weer tijd, het is weer tijd, het is weer tijd voor de tafel. De tafel. Mevrouw, meneer, welkom. U bent beide bewoners van de Zwachtelberg en u bent uh, daar niet zo tevreden over. Nee, helemaal niet. Er is zelfs sprake van wantoestanden in ons tehuis. En wij willen dat nu toch eens naar buiten brengen. Dat is nodig? Ja, dat is zeer zeker nodig. We hebben daar geen leven meer. Wij leven daar in een hel. Zo kun je het eigenlijk wel noemen, zo juist. langzamerhand. Uh, wat gebeurt er dan? Nou, dan worden ons dingen verboden via een nieuw protocol. En dat belemmert onze vrijheid. Oké. Okay. En wat mag u dan niet? Nou, wij mogen dus niet meer plagen hè, en pesten. En we doen dat juist zo ontzettend graag. Je hebt zo weinig om handen. Hè? Er is al haast geen afleiding. Dus ja, wat doet u dan? Bijvoorbeeld? Nou, nou, bijvoorbeeld uh, rollator botsen. Hè? Dat is zo vreselijk plezierig ja. als je dat doet hè? tegen iemand die de lift uitkomt. Hè? Ja. Dan moet je je verdekt opstellen zo, uh, en, en dan ineens knal op elkaar. Ja, ja. het leukste is nog als ze, als ze omvallen, hè, met die broze heupjes, <lacht> met rollator en al. Heerlijk gezicht, hartstikke leuk. <lacht> ja, ja, ja. Heb ik een keer meegemaakt, hoor. Of, of gewoon als het eten komt, hè, de warme lunch, om dan die bejaarde man of vrouw met het gezicht in dat eten <klaar> ja. te duwen. ja. <lacht> Vooral, vooral soep is zo leuk. Ja, kokende soep. Ja, want dan komen ze omhoog met al die vermeccallies hier ja. aan hun bril. En soepgroenten in hun huis, ontzettend geestig. Ja, nou, nou. Of als gebit te verwisselen. Ja, ja, ja. Dan ga je die kamer in, dan pak je dat gebit uit dat glaasje en gooi je plons een andere erin. Nou, dan moet je die gezichtjes zien als ze dat proberen in hun mond te stoppen. Ja, ja, ja. ja en, en, en volle incontinentieluiers in de gang gooien. Ja, en dan dat tot er iemand op uitglijdt, zo met het neusschotje op te <laughs> laten knallen. Zeg maar. nou, dat, dat is toch eigenlijk echt hartstikke flauw. Dat, dat is misdadig. Om dat te gaan verbieden is echt misdadig. Vindt u dat? Meneer, een bejaarde heeft al zo weinig. Moeten ze dat dan nog ook gaan opgeven? Nee, maar goed. Er is al zo weinig aandacht en zorg en heel veel verwaarlozing. En niet alleen bij ons. Weg met het pestprotocol. Inderdaad. Oké, okay, nou, mevrouw, meneer, dank u wel. Tot de volgende week. Dit was het weer tot de volgende keer bij de tafel. De tafel. Wilt u ook een keer de gast zijn of wilt u aanschrijven bij de tafel? Kijk dan op www.kroon.nl en aan deze tafel schuiven aan Paulien Cornelissen... onze gastrecent van vandaag en Leo Quarte Arabist. Met hem gaan we het zo hebben over de situatie in Syrië. En de vraag of wij dat land misschien niet te veel aan uh, zijn lot overlaten. Uh, Paulien, uh, ja, voordat we gaan recenseren... volg jij eigenlijk wat er in die Arabische landen gebeurt? Uh, een, be een beetje wel. Niet heel, uh, niet heel erg... Uh... Dringend, maar uh, toen het in Libië allemaal verkeerd ging, toen wel. Ja? dat was omdat ik toevallig vorig jaar zelf in Libië was. En dus het gevoel oh. had dat ik daar meer mee te maken had. Want jij was daar? Ja, ik was daar. Nou, meer of meer. Ik was uitgenodigd uh, door de ambassade daar. om voor te komen lezen aan de, aan de zwaar gefrustreerde olie-mensen die daar zitten, zaten in Libië. Zwaar die, gefrustreerd? Ja, want je mag daar niet drinken. Ah. Op de ambassade echter wel. Ah. Tijdens mijn optreden. Dus toen waren ze niet gefrustreerd. Maar merkte je ja, toen, toen je daar was, al iets van, van, van de spanning die er nu is. Eh, ja, dat viel, mij, dat, dat viel mij heel erg op. Want ik dacht van tevoren, voordat ik daarheen ging altijd dat Gaddafi een beetje een, een soort komisch figuur was. Ja, dat we gewoon een, ja, ik vond dat daar, dat daar humoristische waarde uh, aan kleefde op de een of andere manier. Maar toen ik, daar was, vond ik, het wel, ik vond een veel bedruktere stemming dan ik had verwacht. En er kwam ook bijvoorbeeld tijdens uh, mijn optreden bij die ambassadeur... dan een bericht binnen dat een kennis van iemand die voor hem werkte... net op dat moment in de gevangenis was vermoord... vanwege het in het bezit hebben van een bijbel. Oh. En dat vond ik dus een stuk uh, ja, extremer dan ik dacht. Ja. En sindsdien volg je met name het nou ja, Libië iets de, de, ja, meer. Ja, Maar volgens mij werkt het altijd zo, toch? Hm. Dat, als je, dat, is, dat slaat nergens op, maar als je ergens geweest bent... dan lijkt het alsof je er echt iets mee te maken hebt. Het schijnt menselijk te zijn. Uh, uh, van alle Arabische landen trouwens... want het zijn er veel die op dit ogenblik te maken hebben met opstanden... lijkt het bewind van Assad in Syrië op dit ogenblik het hardst terug te slaan. Uh, tanks worden ingezet tegen burgers. Sinds maart zijn er zeker 750 mensen omgekomen, lezen we. Duizenden zijn gearresteerd. Uh, en terwijl het Westen in Libië bijvoorbeeld, waar jij het over had... Paulien, niet aflatend bombardeert, lijken we Syrië aan zijn lot over te laten. Leo Kwarte, uh, Arabist, uh, is dat zo? Dat we Syrië ja? aan het uh, lot overlaten? Um, ja. ja, ik weet niet, ik heb een beetje moeite mee. Want? Nou, op het moment dat er ergens een opstand is in de Arabische wereld... hebben we ook gezien de afgelopen maanden... dan uh, heb je direct een roep van, we moeten ingrijpen. Um, en dat hebben we ook gedaan in, in Libië. Vond ik eigenlijk heel moedig, heel snel ook. Hè. We, het Westen koos heel snel partij tegen Gaddafi. Um, en vervolgens uh, doen we er niets. En dan gaan we ook. Uh, de, de NAVO doet en allerlei dingen. Bombardeert doelen in, uh, in Libië. Um, helpt daadwerkelijk de rebellen daarmee. Het lijkt wel of die, die rebellen geen enkele eis krijgen van ons, maar Gaddafi wel. Uh, en dan nog hoor je dan van die zeurpietjes zeggen... We, ja, nee, maar we kunnen dan meer doen, meer wapens leveren aan de rebellen. We kunnen nog dat doen. Maar dat ja, het dus nooit, niet nooit, echt nooit op, genoeg. En, en, nee. en, en de rebellen ja, maar, die, die ja, dus komen en, niet verder... en ze worden ze nu dan nou toch ook overhoop geschoten? Ja, dat, dat ook. Dat ook. Bedoel, je kunt er altijd, altijd wel, wel kritische noten bij, bij stellen. Dus om daar te zeggen van, we moeten iets doen... ik, ik, ik weet het niet, ik weet niet. We moeten wel iets doen, maar niet noodzakelijkerwijs... dat we dan ook uh, ingrijpen. moeten in, in, ingrijpen. Nee, ik heb een, een soort van... van ja, maar, komen, maar vind je ja. niet dat er een soort van grotere terughoudendheid in ieder geval nou ja, blijkt te zijn, kun je bijna zeggen, ten aanzien van Syrië dan bijvoorbeeld? Absoluut, dat is ook zo. Dat is en, ook zo ja, hoe komt zeker. dat? Uh, nou, we zijn bang wat, wat er gebeurt op het moment dat Bashar valt. Of op het moment dat we daadwerkelijk ons militair gaan bemoeien met, uh, met Syrië. Syrië zit in, in een web van relaties. De kracht van het land is altijd geweest. Is dat aan de ene kant altijd een geïsoleerd land is geweest. En aan de andere kant is het altijd een land wat je nooit kon negeren. Want, uh, waarom is dat de kracht van het land? Nou, omdat als je normaal gesproken naar Syrië kijkt, is het een wat, wat vreemd land. Een, een, een mengelmoes van, van, van secten. Uh, het was uh, tot uh, zeg maar de Assads aan de macht kwamen in de jaren 70 als een speelbal van, uh, van uh, machten in uh, de regio. Het was zo makkelijk om zeg maar, de zaken uit elkaar te spelen in Syrië. Het, Syrië was het land van de, de staatsgreep. Dus het, het moment dat het land onafhankelijk werd in 1946... tot uh, het moment dat de vader van Bashar, al-Assad... in 1970 de macht overnam, had je 22 staatsgrepen. 22, ik bedoel... En, en, elk, elk, en, en, elk, elk jaar had ja? je ja, als een staatsgegeven. In 1949 was zelfs de top. Want ze hadden drie staatsgrepen in zes maanden. Ja. Ik bedoel, dit land eh, dat was een speelbal van, van, van, van, de, van de regio. Uh, met andere woorden. Het, het opmerkelijk van Syrië is, is dat uh, onder die Assads... Uh, is in feite Syrië tot een, tot een speler geworden. In plaats van gemanipuleerd te worden, manipuleerde Syrië. Met andere woorden. De omgeving. De ja, andere landen. Exact. Ze vonden zich te moeien met Jordanië, met Libanon, met Irak... Uh, maar op een manier die wij, het Westen, blijkbaar dus wel prettig vinden? Nee, maar het uh, manoeuvreerde in feite Syrië wel in een positie... dat je in feite nooit vrede kon krijgen in dat deel van het de Midden-Oosten... zonder eerst via Damascus te gaan. Syrië dus dat... hadden we in ieder geval nodig... Absoluut. Bij ja. alle vredesbesprekingen die in het verleden zijn geweest... tussen is Israël en Libanon, of Israël en de Palestijnen... of Jordanië en Israël... altijd al was er een moment dat er een minister of een staatshoofd... een bezoek moest brengen aan de Damascus... want er moest een fiat komen van de oude, oude Assad. Want de, dat, de band hè? van Nederland met Syrië is ook, geloof ik, wel vrij goed, hè? Ja, absoluut wel, ja. Absoluut. Dus, uh, ja, goed, uh, Shell zit er en... en, en... Ja, Shell is natuurlijk een, een, een gemengd bedrijf. Maar het is... Uh, ja, inderdaad, Shell zit in uh, Damascus. We hebben het een, een cultureel centrum, een studiecentrum in Damascus. En, uh, over het algemeen, um, de culturele banden zijn vrij goed. Dus maar Syrië is te belangrijk, uh, of, of de stabiliteit in de regio... of misschien is Syrië voor die stabiliteit wel te belangrijk... om uh, te willen dat Assad valt? Eigenlijk wel. Nou, neem bijvoorbeeld voorbeeld Irak. De Amerikanen vielen binnen in Irak in 2003. Vervolgens brak er een opstand uit... Uh, met name in het, in het midden van, van Irak. En die opstand die krijgt duidelijk steun van uh, Syrië en van Iran. Die wensen niet dat de Amerikanen het zou lukken in, uh, in Irak. Althans... Ze eisten eigenlijk dat de Amerikanen uh, de Iraniërs en de Syriërs... een soort rol zouden toebedelen. Uh, dus wat deden de Syriërs? Ze lieten allerlei terroristen door... die dan uh, vervolgens uh, ja, werden geïnfiltreerd in Irak... en zichzelf daar dan opbliezen uh, bij allerlei uh, nare zelfmoordaanslagen. Dat was een manier van Syrië om aandacht te uh, vragen. Dat is een van die, van die manieren waarop Syrië altijd manip manipuleert wat er aan de hand is. Maar, dus, maar, het, het is nu heel bang dat op het moment dat je in feite ba uh, ten val wil brengen, dat is natuurlijk een proces, dat gebeurt niet van de een op de andere dag. Mm -hmm. Ja, dat de Syrië alleen nare dingen kan doen in buurlanden. Zoals in Irak, maar ook in Libanon, waar natuurlijk grote ja. vrienden Maar, hef, maar toch klinkt dat hef, hef. Voor, de, voor de leek, uh, waar ik mezelf dan maar toe reken, ja. en misschien ook wel voor Pauline, dat weet ik niet. Ja. Uh, toch heel cynisch dat je zegt van... ja, ja maar luister, eens, voor, voor, voor de, de balans is het handiger als we hem laten zitten... als je tegelijkertijd hoort dat er met tanks op burgers wordt geschoten... dat er al vele burgers om zeep zijn geholpen, et cetera. Zeker, zeker. En zelf ben ik, er ook, uh, ben ik ook zeker niet, niet tegen in de in, ingrijpen in Syrië. En ik denk dat het goed is. Ik denk ook dat het Midden-Oosten beter wordt zonder, zonder Bashar. Maar hoe zou je dat dan moeten doen? Het moeilijke is, dat kijk, we hebben het hier over een land dat ook in, in staat van oorlog is. Ik bedoel, er is, uh, het verkeerd is in, in de staat van oorlog met, met Israël. Israël. We hebben de Golan, uh, die die hele, die hele kwestie. Dus uh, het is heel moeilijk Ik bedoel om dan vervolgens een van, die, van, van de vijanden van Israël te gaan uitschakelen... of daar dan een soort van de bewindsverandering... Wat, wat, wat nu gebeurt, was, of, dat is geloof ik al heel lang het geval, sinds 2003... worden er al stevige sancties, hè? Er zijn ja, er al ja. tegen Syrië. Dat, dat verandert helemaal niets. Dat verandert helemaal niks. Uh, bedoel, kijk, wat, wat wel helpt op dit moment, de EU heeft een aantal mensen op, op, een, op een lijst. 13 personen in de coterie van Bashar. die zeg maar direct en persoonlijk betrokken zijn bij het, het onderdrukken van die opstand. Uh, Onze broer en een zwager en nog wat andere augure lieden. Um, kijk, het zou ook heel goed zijn als je die lijst vervolgens uh, ging uitbreiden. Als je vervolgens, wat nog niet is gebeurd, Bashar er zelf op uh, zet. Dat zijn allemaal pressiemiddelen. Dat zou meer effect hebben, denk je? Uiteindelijk wel, dat denk ik wel. Op het moment dat uh, Bashar werkelijk zo'n non-grater wordt... dat hij echt niet uh, zijn uh, gezicht kan laten zien buiten Syrië... zonder dat hij in feite opgepakt wordt en voor het... Zeg uh, het internationaal uh, het tribunaal wordt gesleept in Den Haag... Hm. dat zou absoluut ab wel effect hebben. Maar er is ja? waar, waar, uh, want dan trekken we het even wat breder... maar waar in het begin vooral ook hier erg door mensen gejuicht werd... He, door, uh, voor ja. die opstanden in, in de Arabische wereld, ja. de, de, de, de Arabische lente en zo... zie je nu langzamerhand een soort van lichte omslag komen... omdat ze ook heel bang zijn voor de islamitische component in, in, in die opstanden. Is dat, is dat een, een terechte angst? Ja, dan zit ik bang voor, uh, moet je zeggen, voor uh, de moslimbroederschap. Ja. Uh, de, de naam die, die hoor je inderdaad uh, vaak. Die ook verboden uh, is in Syrië, uh, Ja, ja de, de, de moslimbroederschap is een inter, uh, internationaal, uh, internationale. Beweging, beweging, ook in dus, Egypte. Uh, uh, ja, ja. Voor, uh, het het on, ontspuit in feite uit de Egypte en ze hebben allemaal uh, filialen elders in de in landen. Dus je hebt ook Hamas. Hamas is ook een moslimbroederschap in de Palestijnen. Maar is die gebieden. angst terecht dat de revolutie overgenomen zal worden door de Israëlse Nee, dat vind ik niet echt. Nee. Als je kijkt naar de moslimbroeders in, uh, in Syrië, dan hebben ze een uh, enorme ontwikkeling uh, doorgemaakt. Bedoel, in de jaren tachtig uh, waren het uh, geen, uh, moet je het zeggen, uh, zachtzinnige jongens. Uh, do, dat waren daar echte dagen, de jaren tachtig, dat ze ook in Syrië een, een islamitische staat wilden stichten. En je had toen het je in Syrië. Ik bedoel, in, in de tijd was ik en dat, was, dat is uh, veranderd nu? Dat is, dat is veranderd, absoluut. Ze willen nu zeg maar de, uh, wel de macht... maar ze willen macht via democratische middelen. Ze willen Een islamitische geen, uh, geen... democratie. Niet, niet eens echt. Is wij ze eigenlijk naar streven het is gewoon een democratie in, in Syrië. Maar wel op het moment dat de moslimbroederschap veel stemmen krijgt. dat uiteraard je een meer islamitische wind ziet waaien door het, door het land. Ja. Maar daar is op zich niks op tegen. We dat hebben de, de, de, de PVV, ze hebben de, de, de moslimbroederschap. Dat is een democratie. Precies, zo, zo heet ja. dat. Ja. Ja. In Egypte lijkt dat te gaan gebeuren, want daar komen verkiezingen aan in Syrië. Moeten we nog maar afwachten hoe het verder gaat. Uh, ook korte dank tot zover. Okay. Zometeen praat ik met. Pauline Cornelissen over onder andere de romantische film Water for Elephants. Maar eerst gaan we weer luisteren naar muziek Happy Camper. I was born with a of mind me tens and a little shy And every time I turn around Hesitated for a while You might say I am a doubtful guy It's a doubt about this and that and why And it's truly not so bad as long You keep the fear from your mind Should I cut my hair or let it grow?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 Just a doubtful guy. Should I up, my hair or let it grow. Have another drink or head on home. I don't know why, why, why, why? Doubtful guy. I don't know. God. Happy Camper, Born with a Bothered Mind. Wil je meer horen van de muziek? Dat, dat kan. Je kunt zelfs een cd winnen als je het antwoord weet op de vraag... hoe de vrolijke Yeti heet die de hoofdrol speelt... in de clips en de cover van de plaat van Happy Camper. Mail het antwoord aan vrijdagmiddag live en de eerste twee die het goede antwoord aan ons doorsturen... winnen die cd van Happy Camper. Of, je mag kiezen, twee kaartjes... voor het optreden van Happy Camper in Zwolle op donderdag 19 mei. Onze gastrecensent yeah, yeah, yeah. is Paulien Cornelissen. Yeah. Welkom eh, nogmaals, Paulien. Gisteren eh, bestond je nog in theater hè, met je eigen yeah. voorstelling. Hallo yeah. aarde. Yeah. Eh, vanochtend hoorde ik, zat je nog bij de Wereldomroep yeah. om een column op te nemen. Yeah. Je hebt het razendruk. Yeah. En, en, je, en van ons moest je dan ook nog naar een voorstelling en een boek lezen. Maar dat kon... Nou, naar een voorstelling, dat ging dus uh, niet. Dus toen ben ik naar een film gegaan. Ah. Want daar is wat meer uh, keuze in uh, wanneer, je, ja, wanneer je dat kan doen. Want die zijn ook wel eens middags. Ja, als, als jij, want jouw eigen voorstelling die stopt begin juni, hè? Ja. En dan? Dan ga ik naar Oerol voor een nieuwe voorstelling die ik met Chris Baiema maak. Uh, en, uh, dus die spelen we op Oerol elke dag. Um, en dat wordt volgens mij heel leuk. En dan in september... dat is alleen maar voor Oerol? Dat dan... is alleen maar voor Oerol, ja, exclusief. Is, wij houden heel erg van Oerol. Uh, dus uh, om daar iets te kunnen doen is altijd al een eer. En uh, dat doen we graag. Dus voor, ons, voor ons nu hier vandaag als gastrecent. Je ja. wilde niet naar Cabaret, hè? Nee, dat vind, ik, dat vind ik een beetje onsmakelijk als cabaretiers elkaar, uh, elkaar gaan recenseren. Ach, dat is altijd zo leuk. Ja, vind je dat? <laughs> nou <ja. laughs> ik vind het altijd heel oneerlijk wat ik dan ja? hoor. Ja. <laughs> Waarom? Nou ja, nou ja is eigenlijk om een paar redenen vind ik het verkeerd. Ten eerste, je kan niet, als je het echt slecht vindt... zeg je het denk ik toch niet zo makkelijk, dat het omdat vindt. het een collega is. Ten tweede, je kijkt, als je zelf cabaretier bent... kijk je anders naar cabaret dan, dan een gemiddelde kijker, denk ik. Mm -hmm. um, en vast nog heel veel redenen. Ja, Nou ja, er zijn wel mensen, vreemd en zo, die regelmatig toch zich kritisch uitlaten over een uh, collegie. Dat is wat ik bedoel met ons maken. Ja, ja, ja. oké. Okay. Nee, dan, ja. dan is het helder. Uh, je hebt dus een film uh, bekeken: Border ja. for Elephants. En een boek van Jennifer Egan. Dat is bekroond ja. met de Pulitzerprijs. Daar gaan we het allebei over hebben. Ja. Uh, Arabische Leeuwkarten zit hier ook nog. Een filmliefhebber of een boekenlezer of allebei? Uh, nou, beide wel eigenlijk, ja. Yeah? ja, ja. Het is, als, je, als je deze twee titels hoort... Jennifer Egan en ja. Visset uh, from the Coons Squad, dat is het boek. Ja. Of de of, of, uh, film uh, uh, Water for Elephants. Welke zou je dan... zo op het eerste gehoor het liefst... Zien of uh, lezen? What of Elephants. De film. film. What, ja, gaan we daarmee ja. daar beginnen, Paulien. Uh, wat is het voor film? Waar gaat het over? Het gaat over een circus in de uh, crisisjaren jaren 30, 1931 in de Verenigde Staten um, in Amerika. En het gaat over een, um, een jongen die bij dat circus gaat werken als uh, dierenarts... En hij wordt verliefd op de, op de vrouw van de baas van het circus. Ai. Ai. En, uh, en er is een olifant en die is heel lief. En, uh, <laughs> en samen zijn ze... Dus hij en die vrouw die zorgen samen voor die olifant. En daarop projecteren zij uh, hun liefde voor elkaar. Romantiek. Romantiek, ja. Heb je genoten? Um, stilte? Ja. Uh, nee, functioneel weetje. Uh, een heel functioneel weetje. Ik vond het... Uh, ik vond, ik vond, en echt heel mooie plaatjes. Ik vond het heel, heel mooi om te zien... hoe het circus er in de jaren dertig dan waarschijnlijk uit heeft gezien. Dat was echt mooi. En dat je denkt, oh, wow, wauw. Was, vroeger was een circus ook een soort kermis tegelijkertijd. Dus er was ook een apart tentje met een striptease. Of, ja, dat is nu natuurlijk niet op de kermis, maar dat was toen wel. En, en ook een dikke vrouw waar je naar kon kijken. Dus er zulke soort freakshow-elementen zaten er toen in. Dat had ik me niet zo erg gerealiseerd, dus dat vond ik leuk. Maar verder, het verhaal is echt... Compleet ruk. Oh. En, uh, Ongeloofwaardig. Ja, nou ja, het is. Weet je, het is zo clichématig. Dat je. Dat ik uiteindelijk. De laatste zin van de film. die zei ik. En toen werd hij gezegd, en dat was inderdaad precies de laatste zin van de film. Zo, Zag zo hem al kan je het, het, ja. ver van tevoren aankomen. Ja. Goede, goede uh, kaars toch wel. Althans, Ries Witherspoon bijvoorbeeld. Reese Witherspoon vind ik eigenlijk altijd wel een leuke actrice. Omdat ze ook, uh, ook wel heel grappig kan zijn. Vind ik bijvoorbeeld in zo'n film als Election. Ik weet niet of je die precies hebt gezien. Nee. Dus, uh, het is een leuke film. Waar ze, het is een heel mooie, mooie blonde vrouw. Die, die, uh, die toch ook, zeg ik dan, heel grappig uh, hm. kan spelen. Dus daar lag het die aan. Nou, dan lag het. Ja, ik, die had nu een humorloze rol. Dus die moet alleen maar getormenteerd kijken. En dat vind ik jammer. Ja, er is een relletje rond de film. Moeten we het ook ja, heel even dat over hebben. vandaag ook in de krant. Animal ja. Defenders International. Die beweert namelijk dat die lieve olifant, waar jij het ja. over had... Die is uh, mishandeld. Ja, ja, terwijl eigenlijk die, dat het erger is... Ja, ja. Nee, ik, ik wilde het wil film helemaal niet meer zien. Nee, dat uh, moet, nee. nee, moet je ook niet <laughs> nee, doen. Nee, ga ik ook niet doen. Ik, zei, ik, ik hield, toen je net moest kiezen, duidelijk het boek, een boek voor. Ja, ja, nee, ja ik, ik, ik heb een, mijn bril niet bij me. Ik kon de titel niet lezen. De olifant zou geslagen zijn met haken en schokken hebben gekregen... met stroomstootwapens. Ja, en daar is een filmpje van op internet te zien. Dat heb ik zelf niet willen bekijken. Maar mijn vriend heeft dat wel bekeken. Die zag het niet zo heel erg. Oh. Uh, dus misschien valt het ook nog wat nee, mee. Je moet een redelijk stroomstootwapen hebben. wil zo'n olifant het voelen, denk ik. Ja, maar het gekke is ook dat die film eigenlijk min of meer gaat. over. Want die, die baas van het circus, die mishandelt die olifant. En uiteindelijk komt dat tot een breekpunt. Ja, ja. Daar gaat de uit... echte vrouw van hem af. Ja. Ja. Dus dat is, heeft toch nog daar op een soort fijn, afgeleide ja, manier voor toch die wel, is dat functioneel blijven. Maar jij, want er is een oproep aangekoppeld aan dit schandaaltje... Ja. door die club, van je moet dus niet naar die film. Nou ja, daar kun je er al niet meer aan meedoen, want je bent al geweest. Ik ben al geweest. Maar had je er wel gehoor aan gegeven als je ja, nog niet ja, geweest Kijk, Het is zo, zo, sowieso niet het soort film waar ik uit mezelf denk ik heen zou gaan. Um, nee, maar zou je dit een argument vinden? zou ik wel een argument vinden. Ook, ook al zou je de film wel goed vinden. Um, ja, dat vind ik eigenlijk wel een argument, ja. Het is alleen wel zo dat, er, geloof ik, die mensen van de film... zelf niet wisten dat het beest mishandeld was. was. was. Ja. Want zij zeiden de hele tijd... hij deed alles wat we wilden voor, in ruil voor marshmallows en liefde. Leo mm. nee, Kwartens zegt dat direct, dan ga ik dus niet. Nee, absoluut niet verschrikkelijke dierenhandelingen. Dat soort dingen, trouwens het, het hele thema van die film. Ja, het is echt ook, erg, hoor. Nou, Ook liefde en zo, ik hou hem niet in films. Ja, het is niet. lees ik dat dagelijks over. Er die gebruiken uh, ja. ze ook in ja. Syrië, dus. Er ja. ja. ja. is trouwens vandaag ook alweer heel actueel... Want de dierenbescherming in Nederland komt vandaag met een code voor dieren in de media. Omdat oh. uh, het RTL-programma Echte Meisjes in de Jungle, daar hebben ze een kip geslacht. Maar dat ging ook, geloof ik, niet helemaal diervriendelijk. Oh. Ik weet niet of dat kan, diervriendelijk slachten. Maar... Dat dus... kan, geloof ik wel, ja. Oké, okay. maar... Nou ja, goed. Uh, het boek dan. Jennifer boek. Egan. A visit ja, from... dat heb ik dan wel zelf doorgedrukt. Dat ja. ik dat hier mocht bespreken. Want dat wilde je uh, uh, dat wilde ik heel graag. Gisteren, graag... From the Koen Squad. Zo Ja, en het uh, heeft dus net de Pulitzer Prize gewonnen. Um, Terwijl veel mensen dachten dat dat dat nieuwe boek van Jonathan Franson... dat dat zou winnen, Freedom. Maar heeft, dit boek heeft gewonnen. Surprise. En dat vind ik... Uh, het is echt uh, een heel interessant en goed boek. Waar gaat het over? Um, het, is eigenlijk een, uh, het zijn heel veel kleine verhaaltjes die door elkaar ge geweven zijn. En het, zijn, uh, het gaat over een aantal mensen... die allemaal op een losse manier iets met de muziekindustrie te maken hebben. Maar eigenlijk is dat niet heel belangrijk voor het verhaal. Um, maar waar het mij aan deed denken eigenlijk toen ik het las... Is, want je, je pikt dus een verhaaltje op, dan gaat het weer over andere mensen... en op een gegeven moment kom je weer terug bij die eerdere mensen. Dus je krijgt een soort uh, um, korte scènes uit het leven. En daar zit wel uiteindelijk 50 jaar bespand het hele boek. En, um, dus het gaat over de rockpop periode. Ja, en het loopt door tot, tot de toekomst, dus en, in de 2020. En wat, wat is het thema of het verhaal? Um, nou, waar het, waar het mij aan deed denken in ieder geval... volgens mij heeft Annie Schmid dat wel eens gezegd... van dat je, je kan een verhaal... Uh, je kan een happy end maken aan een verhaal... maar als je gewoon nog even doorkijkt naar wat er gebeurt in het verhaal... dan wordt het vanzelf weer een treurig einde. En als je nog even doorkijkt, dan wordt het weer een happy einde. Dus het, en dat is wat hier ook gebeurt. Dus doordat ze de tijd... Uh, door de tijd heen die verhalen volgt... zie je steeds dat die levens van die mensen... dan weer even niet goed gaan. En dan denk je, hey, shit, dan gaat het toch weer verkeerd met dat meisje. En dan en tien jaar later, oh, toch wel weer gelukkig. En oh, toch weer niet. En dat is waar het over gaat. Dus hoe de, hoe de tijd eigenlijk een, uh, een soort... Um, uh, een soms nogal meedogenloze medespeler is in je, in je leven. Als je... Uh, nou ja, ik, ik vermoed het al, maar we vragen tot slot altijd. Hè, welke van de twee raad je nu aan, de film of het boek? Nou, ik vind dat mensen... Uh, er is helaas een, uh, Die film hoef je echt absoluut niet heen, vind ik. Tenzij uh, weet ik veel, houdt van slechte films. Of dat je gewoon iets, weet ik, iets, iets, iets je houdt van olifanten, weet ik veel. Of, dus, oh, nee, het ja, dus het boek. En ik zou ook zeggen, er is nog geen vertaling van. Dat komt in november wel uit bij de Arbeiderspers. Ik zou zeggen aan de slag. Maar nu wel gewoon in het Engels. Dankjewel, ja. Pauline Cornelissen en natuurlijk ook dank uh, Arabist Leo Kwarten. En volgende week zit hier gastredacteur Peter-Jan Rens trouwens. En na drieën dan gaan we het hebben over low kicks, knockouts, en dan hebben we het over K1. Tot zo direct. Averon. Hooggeëerd publiek, de bimbo-box. De bimbo-box? Ja. De wat? Dat is lang geleden. Hè? De bimbo-box.